Goedemorgen, ik ben Dilke Deertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Corona-onderzoekers kunnen aan de slag in China. Een team van experts van over de hele wereld is van plan om daar onderzoek te doen... naar de oorsprong van het virus en de verspreiding ervan. Ook de Nederlandse Marion Koopmans is mee. Toch het meest waarschijnlijk dat het uit vleermuizen komt. Maar de vraag hoe die route dan gegaan is, daar is, nou, liggen nog, nog een heleboel vraagtekens. Het team van experts is na aankomst in de Chinese stad Wuhan twee weken in quarantaine gegaan. En die periode is nu afgelopen. In de zorg hebben zich nog nooit zoveel mensen ziek gemeld als vorig jaar. In de krant het FD staat dat er elke dag gemiddeld 63.000 zorgmedewerkers thuis zaten... En dat zijn echt alleen de ziekmeldingen. Mensen die in quarantaine zaten of moesten wachten op een testuitslag zijn niet meegerekend. Misschien moet je binnenkort een andere plek zoeken om lekkere luchtjes te testen. De Douglas sluit in Europa 500 winkels. Volgens de baas kopen steeds meer klanten hun parfum en make-up online. En dus zijn al die zaken niet meer nodig. Of er ook Douglas winkels in Nederland dichtgaan wordt na het weekend bekend. Amateurvoetbalclubs hebben het financieel zwaar. En dat geldt ook voor de 13 clubs in Haarlemmermeer. Ze willen dat de gemeente de huur voor de velden kwijt geldt, want er komt nu amper geld binnen. Nou ja, we hebben Nijpont geld geldtekort, want we hebben geen kantine omzet. Dus ja. dat is heel vervelend. Dan gaan de voorraden over datum heen. Maar wel de vaste lasten die gaan wel door. Je verlichting hier zo, water, gas Verwarming, dat loopt allemaal door. 30% van de amateurvoetbalclubs is bang om om te vallen. Blijkt uit een enquête van de Belangenvereniging. Het weer vanuit het zuiden krijgt het hele land een bak regen over zich heen. De temperatuurverschillen zijn groot. Het wordt 2 tot 3 graden in Groningen tot 11 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de N200 Amsterdam richting halfweg... tussen de aansluiting met de A10 en halfweg dicht na een ongeluk...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. GFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Hoe gaat het? Mijn naam is uh, Jan Willem en uh, je luistert naar zij. Something happened on the way to heaven. Goedemorgen. Het is donderdag 28 januari. De 28 e dag van het jaar. Dus dat betekent dat er nog 337 dagen te gaan zijn tot uitnieuw. Nou, laten we even kijken wat er vandaag allemaal gebeurd is. Als ik nu naar buiten kijk, dan uh, is het echt vies, druilerig, vies weer. Maar... We hebben nog mazzel, want in 1887, in het Amerikaanse Montana... werd de grootste sneeuwvlok ooit gemeten. Van 38 bij 20 centimeter. Dan heb je, hoef je ook geen sneeuwballen meer te maken. Dan pak je gewoon één vlok en dan ben je klaar. Hey, uh, in 1921, op deze dag, beweerde Albert Einstein dat het heelal meetbaar was. En dat was, op dat moment was dat echt een, een grote schok door de wetenschappelijke wereld. Uh, in 1986, ook op deze dag... ...was het tragische ongeluk met uh, de Spaceship of the Challenger... ...die uh, kort na de lancering uh, ontplofte... ...met die, uh, nou, die beelden die, uh, die iedereen waarschijnlijk wel eens een keer uh, heeft gezien. En als we een beetje kijken naar de verjaardagen... ...wie zijn er nou uh, op deze dag uh, geboren? Uh, Tante Leen, in uh, 1912 de, de Amsterdamse zangeres... Uh, ...de vader van koningin Maxima, Jorge Zorrigueta... ...is uh, ook op uh, 28 januari geboren... Uh, Nicolas Sarkozy, de, de oud-Frans-president. Elijah Wood, Frodo, uit, uh, uit um, uh, Lord of Rings. Thierry Baudet, die wordt vandaag uh, 38. En uh, even kijken hoor. Ja, en als we dan kijken naar uh, mensen die zijn ons ontvallen vandaag... dan uh, kijk of je dit herkent. Van de Zweedse schrijfster Astrid Lingen. En zij is uh, vandaag, of nee, ja, een paar jaar geleden is zij uh, op 94-jarige leeftijd overleden. Wat ook goed is om te weten, het is vandaag Data Privacy Day. Dus uh, al die prompt voor uh, dat je weer wordt gezegd: van joh, denk aan je wachtwoord, heb je een veilig wachtwoord. Ah. Daar uh, gaan we, staan we vandaag wat extra bij stil. En uh, wat ook wel leuk is, in, uh, vandaag. In 1887 werd de allereerste steen gelegd voor de Eiffeltoren. En ze hebben er uiteindelijk twee jaar over gedaan om hem te bouwen. En het is natuurlijk uh, ja, het landmark van Parijs. Friste morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses. Op de boel hoograken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Et que mon amour. Moi, Marcel, tu es très belle. Et et je suis nél'Inde. Oh, je parle un petit peu français, et Ik ga zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne, zijn. Ze leken mix van Duits, axilia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei zij: Je suis Nederlander. Oh, je parle un petit peu Franse. En ik zei. samen kijken naar de die zijn en naar de andere naar de en daar dan samen op hoe we wel. De eter, kabel of live op internet. Yay! met Accidentally In Love van de... Ja, dat is de soundtrack van de Shrek. Fantastisch. De videoclip erbij is ook hilarisch. Hey, um, welkom bij de dertiende aflevering van Dromenzee. En ik uh, zat net een beetje aan het denken. Ik ben dus uh, begin november hier begonnen met een programma te maken. En, nou ja, ik weet niet of dat altijd zo is. Maar je gaat het, als je zo'n radioprogramma gaat maken... ga je natuurlijk nog wat beter op het nieuws letten, maar dit is echt, het zijn drie bizarre maanden tot nu toe. Met, uh, het begon zeg maar, op de dag dat uh, de Amerikaanse verkiezingen net geweest waren. En we aan het wachten waren op de uitslag. Uh, we hebben natuurlijk een nieuwe lockdown gekregen. Uh, wat trouwens heel goed nieuws net in het uh, journaal. Dat het, uh, de Wereldgezondheidsorganisatie uh, zit met een team in China. Uh, in Wuhan. Om uh, te gaan onderzoeken of ze echt nou de oorsprong van corona kunnen vinden. Uh, om natuurlijk ook weer te kijken of ze daarmee... Uh, ja, ook weer beter aan de vaccins kunnen werken. Hè? Want als je natuurlijk weet waar het ergens vandaan komt... dan is het ook makkelijker bestrijden. Maar uh, ja, en zo gaat het maar door. We hadden de, de, de, de lockdown, we hebben de, de redden in Amerika gehad. En ook uh, natuurlijk deze week ja, hadden we dit. Geweld wat we afgelopen weekend gezien hebben... wil ik drie dingen uh, zeggen. Uh, in de eerste plaats dat het ontoelaatbaar is. En dat elk normaal mens daar alleen met afschuw kennis van kan nemen. Je vraagt je werkelijk af... Wat bezielt deze mensen? Het heeft niets te maken met protesteren. Het is crimineel geweld. En dat zullen we ook als zodanig behandelen. Ja, dat was premier Rutte. Ben je nu wakker geworden? Goed gevoel. Dat je die stad naar de vriendinnen hebt geholpen. Dat je de ondernemers van je eigen stad schade hebt berokkend. Ik heb een tevreden gevoel. Ja, achter volgens premier Rutte en burgemeester Abu Taleb van Rotterdam die reageerde op de verschrikkelijke uh, rellen. En ik sprak uh, gisteren iemand uh, uit Rotterdam... en die vertelde echt dat, ja, dat, dat winkels werden beschermd door, door politieagenten... en die moesten zelfs waarschuwingssloten uh, lossen om, uh, om mensen weg te houden. Bizar. En uh, nou, onze eigen burgemeester uh, David Modenburg... Die, uh, die heeft er ook in de gemeenteraad gemeenteraadsverkering op uh, gereageerd. Uh, dat er ook, want er waren ook wat geruchten dat er in Zandvoort mensen... Ja, wil, verstoringen wilde gaan uh, plegen, maar uh, nou, dat is gelukkig niet gebeurd. Het is gelukkig rustig gebleven hier in Zandvoort. Maar uh, hij vertelde ook dat de politie hier paraat staat en uh, ja, dat we er alles aan doen om het, uh, om het hier rustig te houden. Maar het is bizar. Ik bedoel, een paar weken geleden keek we naar het Capitool en zeiden we, nou gelukkig gebeuren dat soort dingen niet uh, in Nederland. En uh, een aantal weken later is het hier. Nou, ik uh, was er stil van en uh, ik uh, moest toen aan dit nummer denken. Um, na dit nummer, hè, want dit nummer is nog niet zo vrolijk, daarna hebben we de top wie wat waar. En die gaat deze week over straat. Hè, want het ging, al die rellen gaan natuurlijk over straat, maar die drie nummers die laten misschien ook laten zien hoe mooi het op de straat kan zijn. Maar eerst nog even terugkijkend naar de rellen van de afgelopen week. De Manic Street Preachers.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 Die werd uh, beroemd gemaakt weerom weer uh, door uh, de film van Quentin Tarantino... Jackie Brown uit uh, 1997. En natuurlijk nu beroemd gemaakt omdat het de eerste plaat is... in de top Wie Wat Waar van uh, donderdag 28 januari... hier waar Dromen Zee over de straat. Nou En uh, het tweede nummer waar we naar gaan luisteren... is uh, de eerste single van hun album Joshua Tree van U2. En het is Where the Streets Have No Name. En heb je nou zelf nog een idee... Voor, uh, voor een nummer in de top 4 Wat Waar, ja, laat het dan weten. Bel eventjes bijvoorbeeld naar uh, 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Of je kunt het ook op Instagram ons een uh, bericht sturen naar ZFM Live laagstreepje Dromenzee. Dat is ZFM Live laagstreepje Dromenzee. Dit is de nummer 2 uit de top 4 Wat Waar. You too. Where the streets have no name. En de Laatste, de nummer 3 uit de top wie wat waar. Is het oorspronkelijk gesproken door Marvin Gaye in 1964, maar in 1985 gecoverd door David Bowie en Mick Jagger. Dit is Dancing in the Streets. Dream. We'll Deze Australische, het is een Australische band. En volgens mij zijn het allemaal uh, broers. George en Jason. En even kijken. En Emma, dus niet allemaal broers. Maar uh, lekker nummer. hey uh, hartstikke leuk dat je luistert. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar uh, ik kijk hier naar buiten. En uh, er wordt naast me een uh, prachtig dakkapel ergens op een dak gezet op de Tolweg. En, uh, maar het is echt... Het is verschrikkelijk weer. We gaan straks wel even kijken wat het de komende dagen uh, gaat doen. Maar op dit moment is het uh, 5 graden. Maar het voelt zo uh, een beetje zo rond, het, uh, uh, rond het vriespunt. En het blijft, voor zo zover ik nu kan zien, de hele dag regenen. Dus uh, nou ja, hè, er is altijd wel een excuus om lekker naar de radio te luisteren. En uh, nou, dat is dus uh, bij deze ook. En uh, we, hebben, we zijn tot 12 uur bij je met, uh, met Romezee van alles en nog wat. We hebben straks na elf we hebben een hele leuke gast, Grace Spiegel. Dus je kunt alvast misschien op haar site kijken, greacespiegel.com. Zij, uh, zij is schilder, zij is kunstenares. Dus uh, nou, dan kun je wel een beetje zien wat ze, wat ze maakt En daar komt ze straks over vertellen hoe zij haar uh, droom heeft waargemaakt. En uh, er is natuurlijk ook heel veel muziek. En tussen half twaalf en twaalf gaan we het weer proberen. Een corona-vrij half uurtje. Kijken of, uh, kijk of dat lukt. Hey, uh, dit, uh, ja, deze band die, uh, die is uh, vorig jaar echt uh, door het dak gegaan. Amerikaanse band. De Black Pumas. En uh, dit was een van de eerste uh, singles... waar ze echt grote bekendheid mee kregen. En in alle tv-shows uh, gingen optreden. Dus uh, nou, laat me weten wat je ervan vindt. De Black Pumas Colors. Both this ground As she leaves back down ...die je rijbewijs moet gaan halen. Kun je dat nog voorstellen? Die stress van... Uh, ...met, met zo'n instructeur naast je... ...en al die spiegels om je heen... ...en oh, als er maar geen ingreep komt... ...als er maar geen ingreep komt. Nou ja, Driver's License... ...dat is uh, ook de nieuwe single van uh, Olivia Rodrigo. En uh, Olivia Rodrigo is uh, een Amerikaanse actrice en, uh, en zangeres... ...en zij komt uh, ook weer uit de stal van Disney Channel... En uh, ja, dat als je nou eens gaat kijken wie daar allemaal uh, vandaan komen, dat is echt ongelooflijk. Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, uh, Selena Gomez. Justin Bieber weet ik eigenlijk niet zeker, volgens mij niet. Maar dat weet vast een van de luisteraars wel. Dus uh, mocht je even me willen helpen, laat het me dan weten op 023 573 0393, 023 573 03, 93. 023 573 03 93.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 You're... You said forever, now I drive alone past your street. You said forever, now I drive alone past your street. Ja, het is heel wat anders dan de Mickey Mouse Club, maar uh, het is wel prachtig. Hey, uh, elke week gaan we in, uh, in dromenzee op zoek naar uh, mooie droomverhalen... En, en ja, om te horen hoe mensen hun dromen waarmaken... En uh, ja, dat is heel erg leuk, want ik vraag ook in die gesprekjes wat, wat hun tips nou zijn. Ik heb er even een paar achter elkaar gezet. Je kan altijd meer dan je denkt. Um, ik denk altijd, maar je, je kan gewoon alles als je het maar wilt. Je moet doen waar je gelukkig van wordt. Je moet doen wat je leuk vindt. En ik maakte me vroeger wel zorgen, man, wat moet ik later dan worden? En mijn moeder zei altijd, joh, al wordt je putje scheppen...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 ook niet altijd goed, maar doorzetten is toch wel eigenlijk de kern van dingen willen bereiken, als je het mij vraagt. Nou, en we hopen dus dat we met al deze fantastische adviezen en leuke gesprekken dat we misschien jou ook wel een beetje inspireren om uh, achter jouw eigen droom aan te gaan. Uh, ik heb uh, dit is er eentje van mij. Ik wilde heel graag radio maken. Nou, en dat is uh, dat lukt tenminste, vind ik zelf. Maar uh, als jij daar heel anders over denkt, dan moet je dat ook zeker laten weten. Uh, maar straks in het volgende uur dan uh, spreken we weer. Uh, we spreken weer een nieuw iemand, namelijk kunstenaar Greet Spiegel. En zij komt uh, hier vertellen over uh, ja, hoe zij haar, waar, haar droom heeft waargemaakt. En het leuke is, ik heb er al heel veel gesproken deze week. En het is niet één droom, het is echt een hele serie van dromen. Dus uh, we hebben een echte expert straks. Maar uh, we gaan eerst nog even luisteren naar Swing Out Sisters. Am I the same girl? Blijf luisteren. nummer voor het nieuws uh, silk met uh, new love en blijf luisteren straks zijn we hier met onder andere Greg Spiegel tot zo